7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Correspondent Bram Vermeulen over weer een turbulente nacht aan het Taxienplein. Voor het laatste nieuws uit Rotterdam natuurlijk over de examens... en de onzekere toekomst van de Ibn Galdoenschool. school Maar eerst het NOS-journaal met Dorot Megens. In de Turkse stad Istanbul was het ook vannacht inderdaad onrustig. Gisteravond laat verdreef de oproerpolitie de betogers van het Taksimplein... maar telkens kwamen de demonstranten terug... en gooiden met stenen en molotovcocktails. De politie schoot met traangas en zet waterkanonnen in. De Turkse regering heeft gezegd dat premier Erdogan vandaag... met een aantal betogers wil praten om hun mening te horen. Intussen heeft de Amerikaanse regering opnieuw haar bezorgdheid geuit over de onrust in Turkije. Ook VN-chef Ban Ki-moon is bezorgd. Hij roept op tot een vreedzame dialoog. Zometeen na de reclame een reportage van en aansluitend een gesprek met onze correspondent Bram Vermeulen vanaf het Taxinplein. De Ibn galdun school in Rotterdam, waar 15 eindexamens zijn gestolen, moet op termijn dicht. Dat zei de Rotterdamse wethouder De Jonge van Onderwijs in een televisieprogramma Knevel en Van den Brink. Hij gelooft niet dat de school nog toekomst heeft. Misschien gaan ouders wel uh, ervoor kiezen om hun kind van school te halen. Uh, nieuwe ouders hebben minder de neiging, vermoed ik zo, om voor deze school te kiezen. En dat betekent dat uiteindelijk die levensvatbaarheid van die school in het geding is. Ook in een gesprek met de directie heeft de wethouder aangegeven dat het beter is als de school er zelf mee stopt. Leerlingen van de Iben-Galdun school moeten hun examens tussen 19 en 21 juni overdoen. Een van de drie verdachten van de diefstal is de zoon van een leraar op de school. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag op basis van bronnen bij de politie. Die leraar was in 2007 nog directeur van de school... en hij zou toen subsidie hebben gebruikt voor privéreizen. De politie kan het verhaal van het AD tegenover de NOS niet bevestigen. In de Bijbelbelt is een uitbraak van mazelen geconstateerd. Volgens het RIVM zijn er nu ruim 30 patiënten met de ziekte. Uitbraken zijn rond reformatorische scholen in het land van Heusden en Altena... de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. Ook zijn er patiënten in Zeeland, het Groene Hart en op de Utrechtse Heuvelrug.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 De paus heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over een homolobby en over corruptie binnen het Vaticaan. Paus Franciscus sprak erover met vertegenwoordigers van priesters... en nonnen uit Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Een verslag van het gesprek is naar buiten gekomen. Rond het Vaticaan doen al langer geruchten de ronde... over corruptie en een homo-schandaal rond prominente figuren. Begin dit jaar suggereerde Italiaanse media dat die geruchten... en het zogeheten Vatiliq-schandaal... aanleiding waren voor het aftreden van de vorige paus, Benedictus. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan vandaag naar Limburg en Noord-Brabant. Het is de derde dag van hun kennismakingsbezoek aan de provincies. Om negen uur beginnen ze in Maastricht. Vervolgens gaan ze naar Heerlen, Sittard, Venlo en Vredepil. Vanmiddag bezoeken ze Rozendaal, Oosterwijk en Den Bosch. Daar geeft Guus Meewes een afsluitend optreden op de markt. Vrijdag gaan de koning en koningin naar Friesland en Noord-Holland. Het weer droog, eerst wat zon, later mogelijk een bui. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Ook morgen begint de dag met zon en is er later meer kans op regen. Het wordt morgen nog maximaal 20 graden informatie bij de ANWB, Kees Quart. Korte dagelijkse files naar Amsterdam op de A7... tussen knooppunt Zaandijk en knooppunt Zaandam. Op de A8 voor knooppunt Koenplein, 4 kilometer. En wat planken op de A12, daarna richting Utrecht... staat 3 kilometer file tussen Nieuwebrug en Woerden. De rechte rijstrook is nooddicht. dicht. En heeft u heel wat zilver in huis? Ja, kan tenslotte. slotte. Moet u even blijven luisteren, want de prijs van zilver is sterk aan dalen.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Dat ik uh, vanaf vandaag weer moet uh, blokken voor uh, die vakken die ik moet overdoen. Wie mij dit gunt, gun ik het erger. De scholieren op de Ivan galdoen school voelen zich flink benadeeld door de examendieven. Hoe dat is op andere scholen, hoort u zo dadelijk. En het laatste nieuws over de onlusten op en rond het Taksimplein. Ja, er is op dit moment eh, traangas wat opgetrokken, maar de hele avond, een deel van de nacht, leverde de politie daar weer slag met betogers. Dit is het constante afvuren van traangasgranaten op taxi. Dat op dit moment brandt. En politieagenten hernemen nu het plein dat het een half uur hiervoor nog vol stond met demonstranten. En uh, het is één grote witte wolk hier. Ik spreek nu door het passbasket. <coughs> de mensen liggen hier overgevend achter de bus. Ja, yeah. yeah. van al dat traangas, de vuren op taxi is er ook nog dit. Dit is tegen traangas, wat je nu hoort. De demonstranten schieten heel veel vuurwerk af richting de politie. En die antwoordt nu met de trein Denkwagens Tankwagens van de politie worden geleegd. En het laatste water dat nog over is, dat nog niet is leeggespoten op de demonstranten. Politieagenten zitten rond een uur of elf vanavond langs de kant. Liggen op hun rug uit te slapen. Checken ook even Twitter en Facebook, net als de demonstranten. Taksim is... Eén groot slagveld, de sfeer van de afgelopen dagen. De muziek, de dans is verdwenen. En je kunt je vanavond afvragen waarom de strategie wordt beproefd van terugtrekken. En weer het taxienplan proberen te veroveren. Ieder uur laten ze de demonstranten weer terugkomen om het vervolgens weer in te nemen. Sommige demonstranten heb ik vandaag horen zeggen dat dat komt omdat ze het protest in het Gezi-park een slechte naam willen geven... en willen vertellen aan Turkse kijkers dat het hier alleen maar om hooligans gaat. Verslag van correspondent Bram Vermeulen gisteravond op het plein. Bram, goedemorgen inmiddels. Goedemorgen. Hoe is dat vannacht afgelopen? Ja, op een gegeven moment uh, houdt men het voor gezien. Hè. Dus, uh, het is tot middernacht heel onrustig geweest... totdat de oproerpolitie zich gewoon echt uh, zich heeft gevestigd op dat Taksimplein. En mensen steeds verder de steegjes rondom Taksim heeft ingedreven. En op een gegeven moment gaan mensen gewoon naar huis. En uh, toen ik ging slapen zag ik vooral uh, politiemannen langs de kant van de weg liggen... met hun helmen af, hun gasmaskers af, hun schilden af. Slapen, uh, twitteren heb ik ze ook zien doen, net als de demonstranten. Um, en dan kijken hoe het vanda vandaag weer gaat. En vanochtend is het uh, ontzettend rustig. Ja. Um, Bram, wat uh, zijn de reacties? Wat vinden de demonstranten mm. zelf van, uh, van gisteren? Nou ja, zoals ik in de reportage ook uh, al zei, is dat de, de, de, het acciam dat we in de afgelopen twaalf dagen hebben gezien, uh, bestaat niet meer. Uh, het is nu gewoon een slagveld geworden. En dus er loopt ook een heel ander type demonstrant. Daar op het plein, het zijn nu de, de vechtersbazen, euh, linksextremisten euh, met name. Maar ik zag ook euh, jongens die met stenen richting euh, winkelend publiek euh, in de drukse winkelstraat van de Istiklal euh, gingen gooien. Ik zag euh, euh, ja, heel veel mensen die daar ontzettend boos over waren in het begin van de dag... Maar met name de demonstranten in het park zelf die niks met de rellen te maken willen hebben. Die zeiden, uh, de jongens die hier nu staan te vechten hebben niks met ons te maken. Proberen ons een slechte naam te geven. Maar die, ja, die atmosfeer van het moet een vredig protest zijn, die, die is volledig verdwenen. En nu is het alleen maar confrontatie. Mm, er zou vandaag een gesprek zijn hè, tussen premier Erdogan en een delegatie van de activisten ja. in het uh, nabijgelegen Gezi-park. Gaat dat nog door, denk je? Ja, zover ik weet uh, staat dat gesprek nog steeds op de agenda. Uh, maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op het plein daar niet zo'n zin meer in hebben. Maar in principe wilden de initiatiefnemers van het protest daar hun eisen op tafel leggen. Een van die eisen is blijf van dat uh, park af, mm -hmm. um, um, hou op met het gebruik van, van traaggas. Nou, die eisen, daar wordt in elk geval zeker niet aan voldaan. Ze wilden ook het ontslag van de politiecommandant, de gouverneur... Uh, daar wil de, de regering ook niks van weten. Het lijkt me uh, mogelijk dat het gesprek nog steeds doorgaat. Maar goed, de, het machtsevenwicht is natuurlijk helemaal gekanteld. Eerst zaten de demonstranten op taxi, was het hun plein. Nu is het het plein van de oproerpolitie. En is het eigenlijk alleen maar zo dat ze hooguit kunnen onderhandelen... hoe lang ze nog in dat park mogen blijven. Goed. Bram Vermeulen, hou ons op de hoogte ook weer vanochtend. Dank je wel. 13 minuten over 7. u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan naar Rotterdam, daar waar de examenfraude natuurlijk het gesprek van de dag is. AD komt vanochtend met het nieuws dat een van de verdachten um, leerling, leerling is... en een uh, kind is van een docent op de Iben-Galdoen-school in Rotterdam. En we hebben met het Openbaar Ministerie gebeld... en die bevestigt inderdaad dat er een familieband bestaat... tussen een van de verdachten en een docent op de school. Verder willen ze geen toelichting daarover geven. Mark-Robin Visser, een eindje verderop op de toren op MAVO. Um, um, Mark-Robin, al het nieuws daarover wordt daar natuurlijk verslonden. Ja, verslonden. Nou, ja, goede directeur, en meneer Versanten, die zei het al van ja, schokkend, zo'n verhaal. Uh, je kunt toch zien dat het zich verdiept en dat het uh, nog weer uh, ja, bizarre uh, wendingen neemt, deze affaire. Of hoe moet je dat eigenlijk noemen? Ja, in totaal meer dan 200.000 leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Waarvan ongeveer 100 hier, op de toren op MAVO? Ja, 100 uh, eindexamenkandidaten en nogmaals 71 met de economie pakket. Ja. Ja, we staan vanochtend een beetje te praten over gewoon heel praktische dingen. Hè? Ik bedoel, sommige leerlingen zijn op vakantie gegaan... hoewel u verwacht dat ze nu, omdat de uitslag vandaag terug binnen zou komen... wel weer terug zouden komen? Ja, ik verwacht inderdaad dat de meesten vandaag uh, langskomen... om in ieder geval uh, uh, voor de uitslag uh, te horen en te zien... wat voor resultaten ze hebben gehaald bij de andere vakken. Ja. Want die maken we wel bekend. Ja, precies. Uh, maar iets anders wat meneer Baarnet aanbracht... Uh, sommigen hebben hun boeken misschien al wel ingeleverd. Ja. Maar goed, wij zijn zeer optimistisch. Wij hopen dat onze leerlingen het uiteindelijk allemaal zo goed gedaan hebben... Ja. dat ze niet hun boeken nodig hebben. Maar ja. voor onder andere leerlingen van de IBAN-Galdoen... kan dat een aardig probleem zijn. Die kunnen natuurlijk ook vanuit een zeker optimisme gedacht hebben... nou, ik ben wel geslaagd. En die hebben een boek ingeleverd. En ja. die kunnen nou een probleem krijgen. En ik hoop wel dat dat voor hun opgelost kan worden. Ja. Nou ja, goed, bijvoorbeeld. Dat is dus een ja. voorbeeld, boeken inleveren. Als je naar een vervolgopleiding gaat, heb je een diploma nodig... Ja, en dat houdt ook op. Hè. Ook die mensen die willen daar weten... van: uh, is de kandidaat wel of niet geslaagd? Kan die wel of niet ingeschreven ja. worden voor deze studie? Dus dat zijn allemaal praktische zaken die uh, uh, ophopen... en die extra problemen zorgen. Ja. Er zitten wat, behoorlijk wat spaken in de wielen... in het uh, voortgezet onderwijs op dit moment. Nou, laten we hopen dat de regering daar rekening mee houdt... in al hun wijsheid. En dat er goed over nagedacht wordt welke spaken er nog meer kunnen zijn... Ja. op het moment dat examens misschien zelfs opnieuw gedaan moeten worden landelijk. Ja. Ondertussen eh, komt hier vandaag de normering binnen. Dat betekent dat in ieder geval alvast berekend kan worden wie er wel en niet geslaagd is. Hè? Ja, we hebben eigenlijk vandaag twee categorieën. De leerlingen zonder eh, economie in een pakket. Daar kunnen we in principe alle scores van vaststellen en dus ook de uitslag van vaststellen. Dan hebben we ook nog de leerlingen met economie. En daar maken we weer een onderscheid in. Want er zijn leerlingen die hebben economie als zevende vak. En die zouden wellicht ook geslaagd kunnen zijn op basis van zes vakken. Dus ik hoop dat we er meer dan 30 uh, van de honden toch uh, tevreden kunnen stellen vandaag. Ja, in ieder geval bericht kunnen geven. En die anderen? Die anderen moeten wachten tot vanmiddag. Ja. Vanmiddag krijgen we te horen of er uh, morgen een normering komt voor de economie. Als dat het geval is, krijgen zij morgen de uitslag. Ja. Ja. Krijgen jullie veel reacties van, uh, van de betrokken leerlingen? Nou, het valt over het algemeen mee, maar internet is daar een zeer goed hulpmiddel bij. We zijn vrij goed op de hoogte. We hebben vrij veel informatie via internet gezet. En uh, ja, er wordt vrij veel... Wel geëpt en ge-sms, ja. maar het valt bij ons in totaliteit het wel mee. Ja. Nou, uh, ze komen straks, hè? Ze Ja. Kunnen ze zelf vragen? De leerlingen. Ja, toch? Ja, ja, ja. Nou, de leerlingen komen uh, straks binnen bij ons altijd om kwart voor acht. Tot kwart voor acht. Maar dat zijn niet examenkandidaten. Die komen vanmiddag om twee uur binnen. Ja, maar Emma, we, hebben er, we hebben er een paar uitgenodigd, toch? Ja, ik heb er speciaal ja. voor de NOS in twee uitgenodigd. Ik ga eens even horen hoe het met ze gaat. En of we nog iets voor ze kunnen betekenen. Emotionele ondersteuning. Nee, dat zal niet nodig zijn. Nee, dat is niet nodig. Ze redden zich wel. Ja, we hebben prima leerlingen, dus die, <laughs> die komen daar wel doorheen. Goed, we zullen het horen straks hier vanuit de Toropmaar voor in Rotterdam. Marco Robin Visser is daar de hele ochtend. En over de toekomst van de iben Galdoen Scholengemeenschap praten wij later deze uitzending. Het zal na half acht zijn met de wethouder onderwijs van Rotterdam, Hugo de Jonge. En jongens, Oranje. Op één dag, s ochtends van zes tot half tien. Het LOS Radio 1 Journaal. Ja, want Jonge Rangje doet het goed in Israël. Maar uh, is het elftal ook favoriet voor de eindoverwinning van het EK onder de 21? Hoort u zo meer over? Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Weinig te melden. spits gaat goed. Voor het grootste deel alleen naar Amsterdam... wat drukt op de A7 tussen Purmerend en Zaandam. En er staat 4 kilometer op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam... voor De prijs van zilver is aan het dalen. Beleggers laten het edelmotaal vallen. Hartvallen Bert van Sloten ging naar de Zilverstad Schoonhoven op zoek naar zilver bij Gelderblom en zoon, fabrikant van zilveren artikelen. In de Zilverstad worden kleine vogeltjes gemaakt. Wat, wat was u nou net aan het doen? Ik was net de uh, vogeltjes aan het uh, drogen maken. Ik zag u ook met een grote steekvlam in de weer. Ja, ik moest eventjes uh, het water even aan drogen. Dus uh, dan doen we gewoon even de vlam. Dat is volgens mij wel heel makkelijk. Met de vlam op het zilver. En dan zijn we bij het zilver. Uh, want daarom zijn we hier. Het zilver, de zilverprijs, die is in aan het dalen. Terwijl die de afgelopen tijd juist gigantisch omhoog was gegaan. Is dat uh, goed nieuws of is dat slecht nieuws? Dat is in principe wel goed nieuws. Want hij was uh, relatief hoog. Wel is het uh, lastig dat die zilverprijs altijd fluctueert is de ene dag hoog, de andere dag laag, bedoelt u dat? Ja, ja, elke dag bellen wij de zilverkoers en worden de prijzen elke dag aangepast uh, aan de hand van de zilverkoers. Ja. En dat is lastig, want u spreekt met de klant en een vast uh, prijsafneming aan. Nee, niet meer. Sinds die uh, hoge zilverkoers uh, geweest is, uh, zeggen wij tegen de klant... Uh, ...de prijs wordt vastgezet op de dag van bestelling. Want anders zitten wij misschien, uh, ja, uh, naast net en moet je het duur het zilver inkopen zelf weer. Loopt het nou ook beter nu die prijs aan het dalen is? Ja, op dit moment moet ik zeggen van wel. Ik hoop dat het zo door blijft gaan, maar ik heb een beetje mijn vraagtekens bij. Oh jee, u heeft er een hard hoofd in. Waarom? Nou, al jaren zien we het eigenlijk minder worden in het zilver. Maar dat heeft niks met crisis te maken of iets anders. Het is gewoon dat zilver misschien niet meer zo hip of modern is. Dat, daar zijn we bang voor, dat het zilver een beetje uitraakt. Uh, het heeft uiteraard wel een beetje met de crisis te maken, want uh, het is allemaal luxe wat je maakt. Wat laten ze tegenwoordig staan wat ze vroeger uh, gewoon eigenlijk gewoon was om te kopen? Ja, nou ja in ons, uh, wij maken dan vooral de gedekte tafel. Dus de tafel zilver, de lepelse vorken en dan, mooi, en dan mooie vogeltjes bij op de tafel. En vroeger was het zo uh, bij elke bruiloft moest er een, een cassette gedogen gegeven worden. En dat gebeurt niet zo, meer, niet zo veel meer, helaas. Nee, er wordt misschien nog wel getrouwd. Ja, dat geloof ik wel dat er ja. nog getrouwd wordt. Maar men krijgt niet meer de bij de uitzet het zilveren bestek. Nee, precies. Ja. Wat moeten ze nu nog ondergaan, de vogels? Want we hebben gezien dat u ze droog heeft gemaakt. Ik heb net de steekvlam gezien. En wat gaat er verder nog gebeuren? Ik moet even de, de, de pootjes recht zetten, zodat hij mooi staat. pootjes recht zetten? De pootjes recht, ja, recht buigen eventjes met een tangetje, want anders dan, dan wiebelen ze als, als ze staan. Dus ze moeten we mooi staan. En als dat gebeurd is, dan worden ze ingepakt en dan gaan ze naar de klant toe. En die klant kan het zilver ook kopen bij een van de vele juweliers in de Zilverstad. Nou, de armbanden worden weliswaar niet gesmeed, maar wel uh, getikt, rondgetikt, meneer De Dat klopt. Dus op zich, uh, het materiaal wordt rondgeslagen onder mijn staart, dus in een bepaalde vorm. En daardoor krijg je het uh, eindresultaat zoals je hem wil hebben qua vorm uh, voor je armband. Armbanden, zilveren armbanden... Ze zijn een stuk minder waard in prijs. De, het zilver is gedaald. Merkt u het meteen? Komen er meer klanten? Ja, je kunt het toch direct merken. Vooral bij wat zwaardere artikelen een consument eerder geneigd is. Om nu toch wel die beslissing te nemen. Het... En zwaardere artikelen zijn in uw branche de duurdere artikelen? Nou, een zwaarder artikel heb je meer materiaal voor nodig. Oh, meer zilver? Ja, ja. ja. Bijvoorbeeld zilveren bestekwerk of zilveren kandelaars, zilveren kinderbekers. Dat zijn toch producten waar behoorlijk wat volume wat gewicht in zit. En dan zijn die verschillen behoorlijk groot. Hoe kan dat nou dat dat zilver zo in prijs aan het dalen is? Want het gaat bijna ongemerkt. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met een speculatief element. Ik denk dat er op dit moment weer andere gebieden zijn voor speculanten om geld mee te gaan verdienen. Een beurs die het wat beter doet. Dus dan raakt het goud en het zilver weer wat uit beeld als belegging. En Wat betekent dat voor u? Want u bent hier in de zilverstad waar we zijn in Schoonhoven. Juwelier. Wat betekent dat voor u als juwelier? Nou, dat mijn product voordeliger wordt en voor meer mensen bereikbaar is. Voor ons is het, is het goed nieuws. En wanneer is die armband nou af? Ja, ik schat zeg maar, dat we over een uur uh, toch wel heel eind zijn. Dat het uh, dan echt wat moois is. Met een klein hamertje is hij bezig te tikken. Het is echt uh, ouderwets vakwerken. Ja, het is mo een mooie ambacht. Uh, een stukje van jezelf leggen in het product wat je maakt.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 Het, fruit, het geheime fruit. Squeeze. Attempted. Vijf en half acht is het. Jong Oranje speelt vanavond in Israël de laatste poolwedstrijd tegen Spanje. Oranje heeft zich natuurlijk al verzekerd van een plek in de halve finale... en is ook populair in Israël. Maar is het ook de favoriet voor de eindoverwinning? Correspondent Monique van Hoogstraat... peilde de stemming onder de Israëlische voetbalfans. Israël wil laten zien dat het in staat is... om een kampioenschap voetbal te organiseren dan lijkt dat niet helemaal te lukken. Er wordt hier gebouwd. Het verkeer is een volstrekte chaos. Ik ben net een uur bezig geweest om een auto te parkeren... in een parkeergarage, een groot winkelcentrum... dat tegenover het stadion ligt... maar dat helemaal niet berekend is op zoveel auto's. En hier bij het Teddy Stadion in Jeruzalem... waar komende dinsdag de finale wordt gespeeld... En de kansen voor Nederland lijken goed. De meeste mensen gaan ervan uit dat Nederland en Spanje elkaar zullen treffen in de finale. Hier in het Teddy Stadion in Jeruzalem. En is Spectaculair het Hollandse team. En die wil ik Maar ze weet geen enkele naam. Het is hier alleen om de kinderen te begeleiden die allemaal voor Israël zijn. Ah, en dan Spanje op de tweede plaats. is Deze oudere man ook Spanje. Holland speelt goed, is enthousiast over Nederland. Maar Spanje heeft zijn voorkeur. Spanje. Uh, ook hier weer. Eerst al op de eerste plaats, Spanje op de tweede. Spanje is hier heel populair. Omdat ze de laatste keren hebben gewonnen... En Barcelona is immens populair hier in het algemeen. Ah, hier een jongen in een oranje shirt met de opdruk Holland. Dat moet wel een echte fan zijn, want Nederland speelt niet eens op dit moment. Nu heb je het Ajax. Omdat ik van Ajax hou. heeft dat de dat techniek. Omdat Ajax een Joodse, Joodse achtergrond heeft, en omdat ze ook hele goede spelers zijn. Let me tell you something. Since 1974 I'm a fan of uh, Holland. Sinds 1974. Yeah, that, that was the yeah. best day of my life. Hij is er nog steeds een beetje triest over. Because they lost. Germany 3-1. He said it was 3-1 uh, and, and I mean? say it's 2-1. Uh, er uh, zijn twee mensen het oneens. bij de fans bright van and Nederland. Then, uh, brightness scored En 2. Verloor Nederland nu yeah. met 3-1 of met 2-1. But uh, the bottom line uh, is no, that Holland uh, lost. Do you know Dutch football players? Robin. Robin. Robin. Very good. Very, very good. Ze gaan de finale kijken en als Nederland in de finale staat, gaan ze ook een oranje shirt dragen. Yeah, totally. Toch liefde voor het Nederlandse team kunnen we hier vinden. Wat ik van Hoogstraten in Israël over de Nederlandse voetballers onder de 21. En zo dadelijk na half acht uh, gaan we het hebben over Brussel. Want uh, Brussel wil Nederland wel wat extra tijd geven om de financiën op orde te brengen. En de vraag is dan, maakt het nou makkelijker of moeilijker voor de coalitiepartij? Joost Vullings heeft het antwoord. Raar. Als ondernemer steekt u veel tijd in het volgen van trends... en het ontwikkelen van nieuwe strategieën. Maar als het gaat om het belangrijkste kapitaal, uw personeel... dan komt u vaak tijd tekort...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 Tien dagen lang barstens vol bandenvoordeel. Dat mag je echt niet missen. Het is weer banden tiendaagse bij QuickFit. Met elke dag heel veel voordeel. Kijk snel op quickfit.nl Dit is Radio 1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 Voor het omroepgebouw in Athene... verzamelden zich duizenden personeelsleden en sympathisanten. De regering heeft alle 2800 medewerkers naar huis gestuurd... in afwachting van een doorstart later. En in Japan is de oudste mens ter wereld overleden. Hirumon Kimura was 116. Werd geboren in 1897 in Kyoto. Maakte vier keizers mee en werkte bij de posterijen. Tot hij met pensioen ging en dat was in 1965. De nieuwste uh, oudste mens ter wereld is ook een Japaner. Misao Okawa, die is...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 Maar voor alle dagen is er ook af en toe wat zon. Verkeersinformatie dan. Kees Kwaks, hoe op de weg? Lara, de spits stelt voorlopig weinig voor. Veel meer dan langzaam rijden is het allemaal niet. Maar dat gebeurt bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven... bij Valken Zwaard over drie kilometer. Na Amsterdam staan de files op de A7 bij Weide Wormer. Koenplein op de A8. En op de A9 bij Paduverdorp Hoeverdorp langs een over drie kilometer. En tenslotte de A28 Zwolle Amersfoort ook daar langzaamaan... tussen Hoevelaak en Leusden over drie kilometer. Straks Gio Lippens over de oefenwedstrijd van Oranje tegen China. En de iben Galdoen school moet dicht. Dat vindt de wethouder De jongen van Onderwijs in Rotterdam. Maar kan die dat ook sluiten, die school? Hoort u zo.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. Mister 3%. Eurocommissaris Olly Reen, de begrotingstaar, deed gisteren een dagje Den Haag. En hij bracht toch opmerkelijk nieuws mee. Mocht de economische groei blijven tegenvallen, wat de verwachting is. dan is hij bereid Nederland nog wat extra tijd te geven. om onder de 3%, het 3% begrotingstekort, te komen. Politiek redacteer Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Een milde begrotingszaar, Waar komt die grootmoedigheid opeens vandaan? Ja, uh, dat was op zich wel verrassend. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat we zien dat in Brussel ook een discussie gevoerd wordt over die 3%. En dat men ziet dat een politiek van alleen maar bezuinigen en keerzijden heeft. Dat remt het economisch herstel af. Nou, vandaar dus de bereidheid van Reen sommige landen wat lucht te geven. En zeker als een land wel de nodige hervormingen doorvoert, en dat, do dat doen wij... Uh, ja, dan is hij bereid soms uh, dingen door de vingers te zien. Maar ik vond het toch wel onverwacht, Want ik had eigenlijk verwacht dat hij gewoon de druk op Nederland zou houden. Volgend nee. jaar fors bezuinigen. En mocht het dan gedurende het jaar blijken dat het niet lukt. Kan je altijd nog zeggen van oké, okay, ik laat het zitten. Zoals hij dit jaar heeft gedaan. Maar goed, uh, uh, het is wel allemaal onder voorwaarden uh, deze, deze gesten. En de opdracht voor volgend jaar is nog steeds. Er moet 6 miljard bezuinigd worden van Eurocommissaris Reen. En dat is een pittige opdracht. Maar we weten ook dat het niet meer wordt dan die 6 miljard. Yeah, and... Hij heeft het ook eerder gehad over 2,8 procent. Maar dat is dus helemaal van tafel, begrijp ik inmiddels. Ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Ik had verwacht dat de discussie daar ook over zou gaan. Nou, dat liet hij eigenlijk vrij gemakkelijk uh, varen. En kwam dus in één keer met de boodschap van... Uh, ja, uh, ik heb mijn eigen, eigen rekenmeesters in Europa. Die hebben berekend, Nederland heeft volgend jaar een begrotingstekort van 3,6 procent. Nou, als je 6, 6 miljard bezuinigt, kom je mooi op de 3 uit. En mocht het dan toch nog tegenvallen, de economische groei. Dan ben ik bereid wat lucht te geven. En op zich is dat wel belangrijk. Want stel dat het begrotingstekort uitkomt op 3,8 procent. Ja, dat is wel gelijk 2 miljard extra bezuinigen. Dus 8 miljard. Nou, in dat geval zegt hij 6 is genoeg. Uh, het begrotingstekort komt dan wel boven de 3 uit. Maar uh, het, het kan wel miljarden schelen, deze geste van hem. Ja, dat een uh, slok op een borrel, zou ik zeggen, Joost. Um, kabinet ja. haalt opgelucht adem. Nou ja, dat, dat is dan wel weer grappig. Ja, bij de Partij van de Arbeid voel je de opluchting... He, van 6 miljard is de bovengrens, dat is fors, maar dat is wel te overzien. Maar bij de VVD proef je toch twijfel. Ergens voel je dezelfde opluchting als bij de PvdA. Maar het is natuurlijk ook de partij van 3%, orde op zaken. En je kent die uitspraak van onze premier wel. We bezuinigen niet voor Brussel, maar voor onszelf... Ja, en om dan dus uh, toch maar door die 3% heen te gaan... daar rekening mee te houden, dat laat je niet zomaar los. Dus bij de VVD uh, is er toch twijfel. En dan komt nu het dilemma als aanstaande vrijdag... het Centraal Planbureau met de voorspellende cijfers voor 2014 komt. En dat is best denkbaar dat het CPB zegt... het, ja, het tekort loopt op tot 3,8%. Ik zei het net al, dat betekent 8 miljard aan bezuinigingen... om de 3% te halen. Dan krijg je dus gelijk de discussie over de bezuinigingsopdracht omarmen we het maximum van 6 per miljard van Reen? Van, van of kiezen we toch voor die 8%, omdat we gewoon zelf vinden... dat we op die 3% moeten zitten. Dus ja, er, er ligt gelijk een gevoelige discussie op de loer... door deze geste van Reen. Dus iedereen hoopt op 3,6%, hm. want dan hoef je er ook niet over te discussiëren. Ja, ja. Nou, in dat opzicht, interessant, weet je of in juni en juli... het katshuis al geboekt is? Nee, dat is niet geboekt. Nee, dat is natuurlijk een traumatische locatie voor de, voor de VVD. Daar willen ze nooit meer gezien worden, behalve met buitenlandse gasten. Dat is verboden grond om te onderhandelen. Uh, en waar ze ook sowieso geen zin in hebben, is, is, is een deur met, met journalisten ervoor. Nee. En ja, je kent die taferelen wel. Uh, hoewel ze bij de VVD nog steeds uitgaan van dat er één locatie komt. Maar Diederik Samson uh, zei gisteren tegen mij... Uh, ik, die stelde voor om virtueel te gaan onderhandelen. Oh jee. En daarmee bedoelt hij mee via de mail en de telefoon. Uh, nou, dat kan je ook. Het is dat wel nou een beetje link, want is, ja. weet, kijken de Amerikanen mee. Ja, oh goed, Ja, ik dat, dat ook uh, nog. Maar mensen begrijpen elkaar altijd verkeerd, via mail en ja. zo. Hè? Nou ja. Ja. We wachten het af, Joost. Dank je wel weer. Dan gaan we naar de sport. Gio Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaan we Gaan het over voetbal hebben, Gio. Ja, zeker. Ja, gisteren oranje tegen China. Uh, de hele wereld leek te kijken. Nou ja, heel veel nou, zin nee, in nou, ieder geval. en wij, hebben wij niet eens zaal gekeken. Nee, dat is waar. Maar goed. Toch, het was maar een vriendschappelijke wedstrijd. Ja. Maar dan zo'n kool maken uh, door uh, Snijder. Ja, ja, hij Het lijkt je dat het een speler die in vorm is. Wat is belangrijk voor hem? Nou, het is vooral een getergde speler. Niet eens een speler die in vorm is. Maar een speler die zich echt koste wat kost wil uh, bewijzen. Nadat hij uh, de aanvoerdersband is ontnomen door uh, Louis van Gaal. En ja, dat kon je wel merken in het spel van uh, Snyder. Uh, revanche dat is toch vaak wel een uh, ja, goede manier... om geprikkeld aan een wedstrijd uh, te beginnen. En hij liet gisteren toch wel weer even zien... Uh, ja, waar, waarvoor hij uh, regelmatig toch in het Nederlands elftal staat. En waarom we hem nog niet mogen afschrijven. Ook al uh, zou hij dan op dit moment niet top fit zijn, zeker volgens Louis van Gaal niet... ...maar goed, dat ziet de hele wereld. Uh, ja, en de manier waarop hij die, die goal maakte... ...pirouette was het... Uh, ...en dan de bal met de hak, of eigenlijk onder de voet uh, meenemen... ...en hup, in het uh, de hoekje van het doel schuiven... Ja, dat was een prachtige goal. En je kon ook met name zien aan de blijheid, de bijna kinderlijke blijheid bij Snijder, uh, Ja, hoeveel hem dat deed. En ook wel bij spelers om hem heen. Arjen Rob bijvoorbeeld, die na afloop verschrikkelijk blij was met die goal van Snijder, Want die zegt ook van ja, we zijn toch eigenlijk wel maatjes geworden in de loop der jaren. En dan gun je zo'n speler in ieder geval uh, dat hij uh, dat dat dit soort doelpunten maakt. En dat hij zich weer op niveau speelt. Maar goed, Snijder weet in elk geval één ding. Dat is dat hij hard moet werken om uh, straks na de zomerstop om weer uh, topfit uh, in het veld te staan. Ja, het is ook Weer typisch en van gaaltje, hè? Uh, sowieso kritiek hebben op Jong Oranje en, en dit soort harde keuzes maken. Ja, eerst even de kritiek op Jong Oranje, want ja. uh, dat was toch gisteren wel leuk. Hè? Jong Oranje, natuurlijk, uh, uh, ja, die speelt vandaag eigenlijk een wedstrijd om niets, zegt iedereen dan. Maar het gaat toch eventjes om uh, wie wordt winnaar van de pool, want dat land uh, mag dan tegen Noorwegen spelen in plaats van tegen Italië. Is toch wel even belangrijk. Maar Corpot, die uh, coach van Jong Oranje, ja, die heeft wel eventjes. Uh, Vindig teruggehaald in de richting fijn, van Van Gaal. Nee. nee, die vond dat niet fijn. En die zei, ach... Hij deed er een beetje cynisch over. Hij zegt, ach, we hebben 16 miljoen bondscoaches. Ja, en Louis Van Gaal is er één van. Dat is natuurlijk ja, een prachtige echt, uitspraak. Ja. Bedoel, die mag wat mij betreft in het grote citatenboek van, uh. van, de, van de voetbalsport. Maar uh, hij heeft ook gezegd... Ja, Van Gaal zit in een luxe hotel uh, ergens anders in de wereld... met uh, allemaal sponsors van de KNVB. En ik moet het hier uh, zien te klaren met deze mannen. En uh, tot nu toe gaat het uh, behoorlijk goed. En eigenlijk heeft Pot groot gelijk. Maar... Dan ga ik weer naar Van Gaal. Van Gaal heeft natuurlijk uh, toch wel zijn gelijk gehaald. In ieder geval met het opscherpstellen van uh, een speler als, uh, als uh, Snijder. Want uh, ja, die ge hij geeft toch wel aan... Dat, dat, dat niemand echt 100 zeker is van zijn plaats. Eh, zelfs dus de aanvoerder niet, hè, wat hij altijd gezegd heeft. Want eh, hij kan hem zomaar weer de aanvoerdersband ontnemen. Dus Van Persie weet ook dat hij altijd op scherp zal moeten blijven. Die wil dat natuurlijk ook wel. Robben, reserveaanvoerder, weet dat ook. En zo is iedereen op scherp gezet en weet iedereen ook van... ja, deze bondscoach, als het erop aankomt, dan maakt hij harde keuzes. Gio Lippens dank je wel. Graag gedaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Op de Islamitische School voor Voortgezet Onderwijs... Ibn Ghaldoen in Rotterdam moeten heel veel eindexamens opnieuw worden gedaan. 14 maar liefst. Opgaven voor die examens, die voor het examen Frans van het VWO zijn... Eh, en die van Frans voor het VWO natuurlijk, u weet dat... zijn uit de kluis van de school gestolen en waarschijnlijk dan ook verspreid. We gaan erover praten met de wethouder onderwijs in Rotterdam. Hugo de Jonge, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer de Jonge, eerst het nieuws maar van vanochtend. Een van de verdachten is familie van een docent van Ibn Galdoen heeft het Openbaar Ministerie tegenover ons bevestigd. Wat is uw reactie op dat nieuws? Uh, ja, dat is, dat is, uh, dat is een, een volgende uh, een volgend nieuwsfeit die is natuurlijk uh, iets wat een buitengewoon ingrijpende zaak is. Allereerst een uh, een heel ingrijpende zaak voor leerlingen denk ik, hè, op school, op de school uh, iemand zal doen uh, voor hun ouders. We hebben natuurlijk maanden toegeleefd. Naar het examen, vervolgens maanden toegeleefd uh, naar de uitslag. En, en nu moesten ze gisteren te horen krijgen uh, uh, dat ze de examens opnieuw moesten doen. Dus dat ze een groot deel van de examens opnieuw moesten doen op deze school. Ja, en dat is natuurlijk buiten van die vrijpunt. Ja, dat is heel vervelend. En u heeft daar ook uw bedenkingen bij. Uh, daar gaan we het zo over hebben. Maar nog een keer dat nieuws. Want de relatie lijkt daar dus te zijn, is daar dus met, met een docent van het school. Wat, wat zegt dat wat u betreft over de school nog weer? Nou, je zult begrijpen dat ik niet inga uh, op het onderzoek waarvan het uh, Openbaar Ministerie uh, drukdoende is om dat uh, zo snel en zo goed als mogelijk uh, af te rollen. Uh, dat is echt, uh, echt op een later moment dat we daarop uh, in moeten gaan. Ik denk dat in allereerste instantie eerst de aandacht zich moet richten op de, uh, op de leerlingen, uh, uh, op de examenleerlingen. Het veiligstellen ook van de betrouwbaarheid van het examen wat de leerlingen doen. Uh, dat is fase 1. Uh, daar is de staatssecretaris volop mee bezig. Het ministerie, de inspectie van het onderwijs, het Openbaar Ministerie. En een andere fase is vervolgens om conclusies te trekken op basis van het onderzoek. Ja, maar die conclusies heeft u al getrokken in die zin als het gaat om de toekomst van uh, Ibn Ghadoum. Want u zegt die toekomst is er niet meer voor deze school. Uh, u heeft dat ook aan het bestuur medegedeeld. Hoe heeft u dat gedaan? Gister, uh, gistermiddag heb ik gesproken met, uh, met de directeur van de, van de school, uh, directeur bestuurder van de school, de heer uh, Tonja. Uh -huh. En ik heb hem meegedeeld en hem verteld hoe ik echt vind dat de school hier nu mee om moet gaan. En dat is: kijk, we kunnen natuurlijk ook kijken naar een heel formeel juridisch instrumentarium. Op mensen dat het onderzoek is afgerond dat het op dit moment wordt gedaan door de inspectie en door het Openbaar Ministerie. En dan zijn er zonder twijfel ook maatregelen te treffen. Maar dat kun je nu nog niet zeggen. En je kunt ook niet. Of voorhand voorspellen of die maatregelen voldoende blijken te zijn. Omdat mm -hmm. dat heel erg te maken heeft met de mate van verwijtbaarheid die blijkt uit het onderzoek. Maar nog los daarvan, nog los van die formeel-juridische mogelijkheden, heb ik tegen de school gezegd. Als je weet dat, uh, dat het diploma uh, van iemand gaat doen, de betrouwbaarheid daarvan, zo'n knauw heeft gekregen door wat zich hier heeft voorgedaan. Als je weet dat de naam van de school, de beeldvorming rondom de school, zo'n ja, nieuwe nare episode eigenlijk aan het toch al lange verhaal heeft, heeft toegevoegd hiermee.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 open kunt houden, dan vind ik eigenlijk dat het bestuur nu zelf het heft in handen moet nemen. En deze conclusie nu ook moet trekken. Maar dan laat u het aan de school zelf over. Dan gaat u uit, als ik u zo beluister, van een beetje van een sterfhuisconstructie. Is dat fair? Want wat, wat moet, de, uh, moet de school dan volgend seizoen... wat moeten de leerlingen misschien die zich daar wel ingeschreven hebben? Nee, ik, ik kies dus juist niet uh, voor een sterfhuisconstructie. Dat zou het vanzelf gaan worden. Is mijn stelling op het moment dat je nu niet zou doen. Uh, ik, ik maar wat, verwond... doet u, wat doet u dan? Wat ik tegen de, het schoolbestuur heb gezegd... Eh, is dat ik vind dat men zich ernstig eh, moet afvragen... of de onvermijdelijke consequentie niet nog is het sluiten van de school. En daarom... Eh, maar daar laat ja, ja, u het aan hen over. U kunt ook niks anders, hè? Klopt dat? Uh, Wethouders sluiten geen school, nee. Gemeenteraden doen dat ook niet. Heeft u daar contact over trouwens met uh, de minister van Onderwijs? Uh, ja, met de staatssecretaris uh, heb ik op een, uh, uh, op een aantal momenten contact... Ja. Maar dit is een gesprek wat ik zelf heb gevoerd. Eh, niet omdat daar een formele verantwoordelijkheid ligt, maar wel omdat daar een grote zorg ligt. Uh, voor de leerlingen van de gaan doen. Mm. Uh, uh, en ik, ik denk, uh, het formeel juridisch instrumentarium, dat kan altijd nog worden ingezet. Uh, maar dat is nu helemaal niet aan de orde. Ik vind dat deze school zichzelf rekenschap moet geven van de geringe levensvatbaarheid van de toekomst. Ja, ja, maar houdt school. u er rekening mee dat uiteindelijk staatssecretaris Dekker zal moeten ingrijpen? Dat kan sinds 2010, 2011 via uh, wet uh, onderwijs. Um, als de kwaliteit niet goed is, als de financiën niet op orde zijn... nou, deze school staat al langere tijd onder toezicht van de inspectie. Uh, het zou kunnen dat dit dan ook voor um, de staatssecretaris de druppel is... en dat de staatssecretaris uiteindelijk tot sluiting over gaat. Nou, ja, dat zou kunnen. De vraag is of wat zich heeft voorgedaan nu... Hè, dit feit, of daarmee voldoende grond is... om de bekostiging bijvoorbeeld te kunnen stopzetten... dat denk ik eerlijk gezegd niet, want dan gaat het echt over... een zwakke onderwijskwaliteit over de hele linie uh -huh. en al een tijd lang... En ook met weinig kans op verbetering. Dat is één spoor. En dan zou je de bekostiging zou je kunnen kort of zelfs stop kunnen zetten. Dat is het ene spoor wat bewandeld kan worden. Een andere spoor is op, spoor is op het moment dat daar grove nalatigheden zouden worden geconstateerd. En zouden blijken uit het onderzoek. Uh, ja, ook dan uh, kun je als, uh, als departement of als staatssecretaris van onderwijs. Kun je een maatregel treffen in de zin van een aanwijzing. Uh, maar dat zijn een beetje uh, de mogelijkheden die, uh, die er formeel zijn. Ja. En die mogelijkheden zijn aan de staatssecretaris... en ik ga ervan uit dat dat grondig wordt onderzocht... en dat die mogelijkheden aan alle kanten worden bekeken. Maar nee. mijn punt is, en dat is mijn verhaal geweest... in de richting van het schoolbestuur... nog los van die formele mogelijkheid... heeft het schoolbestuur zelf een verantwoordelijkheid... voor de toekomst van de leerlingen die aan haar zijn toevertrouwd. Ja. En dat betekent dat het schoolbestuur zelf nu... Um, het besluit kan nemen, en naar mijn mening ook moet nemen... Um, van iets wat toch onvermijdelijk gaat zijn. En dat is sluiting van de school. Nou ja, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid in uw gemeente... vindt dat nog niet zo onvermijdelijk. Wil de school nog wel een kans geven? Bijvoorbeeld uh, onder een bewindvoerder door die aan te stellen. Is dat dan helemaal geen optie voor u? Het gaat volgens mij niet over nog een kans willen geven. Het gaat volgens mij om dat die kans er eigenlijk niet meer is. Um, als je kijkt naar wat het uh, diploma, de betrouwbaarheid, de diploma, welke knauw die heeft gekregen. Um, dan moet je niet willen dat leerlingen met een diploma van de iemand gaan doen van school gaan. En de rest van hun leven met dat diploma in hun binnenzak rondlopen. Um, um, uh, als je kijkt uh, naar wat de beeldvorming is en wat, de, um, uh, wat het imago is naar ouders, dan moet je gewoon tot de conclusie komen dat het geen aantrekkelijke school is voor ouders om te kiezen. En als je dat weet, dan weet je dat sluiting dus onvermijdelijk is. En als je dat op je inlaat werken, dan is het beter om nu zelf die kelt door te hakken. Dat is duidelijk. Uh, hartelijk dank, Hugo de Jonge, wethouder van Onderwijs in Rotterdam, dat u ons even te woord wilde staan. Dank u wel. Goedemorgen. Kees kwaks. Goedemorgen. Dag Lara. Zeg, ik krijg van luisteraars de vraag. Waar zijn de files gebleven nu al voor de derde dag? Bijna een half uur te vroeg op mijn eerste afspraak. Laat nou, hier Jan van S. weten. Dat is toch heerlijk. <laughs> ja, we, we zitten ook in een, in een tijdperk dat er echt wat minder aanbod is. Wat minder files. Betere infrastructuur. Hier daar zijn knelpunten opgelost. Dus ja, het neemt allemaal wel af. Maar vandaag is wel een dag dat het wat meer is dan de norm. Het staat nu een 25 kilometer. En zelfs voor een is dat uh, een tikje weinig. Maar dat is goed nieuws. Um, wat er wel staat, dat zijn korte dagelijkse files. Vooral in de Randstad, naar Amsterdam, naar Rotterdam. De langste staat zo'n beetje op de A27, vanaf Almere naar Utrecht. Draait daar erg langzaam tussen Hilversum en Utrecht-Noord over vijf kilometer. Nou, we terug naar Rotterdam, want Mark-Robin Visser is daar vanochtend in Rotterdam-Noord bij de toren op MAVO. En daar hebben ze natuurlijk, Mark-Robin, mee zitten luisteren met de wethouder. Ja, wat dacht je? Nou ja, goed, ook vooral natuurlijk zitten praktiseren, zoals ik dat zelf ook doe, van hoe komt een leerling aan 14 of 15 jaar. Examen's En toen vroeg ik me ook af, is het eigenlijk nog wel van deze tijd... dat die examens op papier, eh, weet je wel, in enveloppen en in kluizen enzovoorts... meneer van Zanten, want het gaat om stapels, om meter, om dozen, hè? Ja, het gaat om hele grote pakketten. Uh, met opgaveboekjes, bronnenboekjes, uitwerkbijlagers. Dus het gaat echt om grote pakketten. Ja. Ja. En ja, je vraagt je af of dat allemaal wel bij elke school in een kluis te storen is. Dus... Ja. Meneer Rosinda is de examensecretaris. U controleert dan die pakketten ook? Doet u dat allemaal persoonlijk? Uh, doe ik samen met de teamleider. Ja, en dan ki waar kijk je dan naar? Nou, of het gesield is. Uh -huh. Hoe uh, ziet zo'n seal eruit? Uh, tegenwoordig zit het onder plastic, uh, helemaal met plastic. ja. En uh, voorheen was het uh, als je een bruine kaft had je ja. uh, Tegenwoordig is uh, dus het met plastic. Ja, met plastic. Maar als je dan zo'n heel klein zo hobbymesje hebt... Hè, dan kan je daar ja. toch heel mooi... Daar kijk je dus naar. <laughs> ja. Dus je moet al die pakketten zorgvuldig... Ja, klopt. Ja. Ja. Of en alle van... examens uh, kloppen, of de data kloppen. Ja. Ja. ja, en wijs eens aan met uw hand hoe hoog de stapel was... van de examens die u dit jaar hebt binnengekregen. Dat is twee meter... Een stapel van 2 meter... Nee, nee, wat is het? Anderhalve meter. anderhalve meter. Anderhalve meter. En daar heeft u een kluis voor, meneer de directeur? Waar dat, uh, u heeft een kluis van anderhalve meter? Wij hebben een uitstekende, wij hebben een uitstekende opbergplek. Aha. Ja. Als ik hoor het woord kluis, neemt u niet in de mond? Nee, maar het voldoet daar wel aan. Het voldoet aan een kluis? Dat klopt. <kluis> ja, jullie kunnen natuurlijk niet in details treden. Nee. Maar u, jullie hebben natuurlijk ook wel nagedacht van hoe is dat nou toch mogelijk... Het is natuurlijk wel een scenario, ook voor een school als zoiets... Uh... Ja, natuurlijk is het nog mee. Ja. Ja. Heel vervelend, zeker voor de kinderen. Het, mm -hmm. uh, gaat ja. aanstaan. Ga Doe er maar we... aan staan. Ga er maar aan staan, ja. Nou, ik vind dat meneer de Jonge hele wijze woorden spreekt. Hè. Het is, uh, de wethouder. Uh, ja. De wethouder, ja. Het, uh, het is een soort slagveld ontwoordig nu met zoveel... Uh gestolen examens. Ja. En ik denk echt dat nu de focus moet liggen op de slachtoffers op het veld. En dat betekent de leerlingen die onnodig gekwetst zijn... of onnodig leed hebben hiervan... en dat we de focus op de oplossingen... en hoe kunnen we het voorkomen in de toekomst, dat kan later. Nu eerst die leerlingen helpen... Die dit oplossen, helpen. ja. Juist. Ja. Dus u zei vermocht ook zeggen, tegen mij... het is op dit moment niet interessant waar het fout is gegaan... of hoe het fout is gegaan, maar hoe het lossen we het op. Laten we het eerst oplossen voor die leerlingen die onnodig getroffen zijn. Ja. ja. Die leerlingen die nu allemaal geen uitslag krijgen... en daar uitslag van krijgen. Juist. En daarna komt er ongetwijfeld een onderzoek. En dat moet goed zijn, dat vind ik prima. Maar nu eerst even de focus op deze leerlingen. Ja. Meneer Rosinda, u moet achter de PC. Dat klopt. Want dat gaat wel, gewoon via e-mail. De, de normen komen binnen. Hè? Ja. En dan gaat u. Uh... De n komen binnen. En dus een lengte en factor worden bepaald. En die gaan we dan vervolgens invoeren in ja. onze leerlingen. Volgens... En dan kunnen de uitslagen worden vastgesteld. Nou, spannend. Tot straks. Dank Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Nou, veel examen nieuws in de kranten vanochtend ook. Meest opvallende nieuws brengt het uh, AD. kan krant meldt dat een van de opgepakte examendieven... de zoon is van een docent natuurkunde. Uh, dat openbaar ministerie inmiddels bevestigt uh, aan ons. Een leraar was ook ruim zeven jaar directeur van Ibn Galdoen. Deze man kwam als directeur in opspraak. In 2007 kwam namelijk aan het licht... dat de school onder zijn bewind overheidssubsidie misbruikte... voor reizen naar Mekka, al dus het AD. Volgende week moeten de leerlingen van het islamitische scholengemeenschap... de examens opnieuw doen, van de scholengemeenschap. Uh, en vakantie of niet, iedereen moet terugkomen. Zo wist de 19-jarige Heda zeker dat hij geslaagd was. Hij is net twee dagen geleden geland in Kabul, in Afghanistan. En moet nu dus terugkomen. Als hij zijn examen niet doet, dan heeft hij geen diploma. Ook ander nieuws natuurlijk. Sorry voor wat minister van Financiën Dijsselbloem over de Vira heeft gezegd... schrijft een topambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan België. Dijsselbloem zei dat hij not amused was over het versnelde besluit van de Belgen... om te stoepen met de Vira. Hij zei dat het enorme druk zette op de Nederlandse besluitvorming... schrijft de Volkskrant. Volgens de Morgen zijn de Belgen geïrriteerd over zijn uitlatingen. De Belgische spoorwegen noemen de opmerkingen van Dijsselbloem... absolute nonsens, want Nederland wist wel degelijk af van de Vira. Top. Uh, stop. Zowel de NS-top als staatssecretaris Mansveld... waren vanaf 28 mei op de hoogte van het nakende besluit... zo NMBS nu. Na een nacht van confrontaties tussen de oproeppolitie en demonstranten... op het Turkse taxinplein heerst er nu een gespannen sfeer. Dat is ook op de site van El Arabiya te lezen. Turkse premier Erdogan gaf gisteren aan dat zijn geduld op is. Ja, hoe komt het eigenlijk dat Erdogan zo autoritair is... en vaak eens een eentje beslissingen neemt? Nou, volgens trouw, vooral door zijn vader. Komt altijd door de vader, hè?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 Nou, bestuurders dan, die moeten zich intensief gaan bemoeien... met de beveiliging van al het internetverkeer in en om hun bedrijf... adviseert oud-topmilitair Dick Berlijn in het Financieel Dagblad. Berlijn vindt dat bedrijven de risico's van internet niet moeten bagatelliseren. Niet alleen fraude en chantage zijn risico's, maar ook spionage. meekijken. Iedereen rekent erop dat de internetomgeving wel stabiel is. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Eigenlijk moet een onderneming bij alle informatie die het deelt ervan uitgaan... dat er wordt meegekeken. En paus Franciscus heeft zijn zorgen uitgesproken... over corruptie in het Vaticaan en de homolobby. deed hij vorige week tijdens een privéontmoeting... met een religieuze federatie uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En meldt de Chileense website Reflexion y Liberation. De homolobby ja, bestaat, <laughs> dat zou dat de paus klinkt. hebben gezegd. Ja, jij doet dat wel aardig. Uh, we moeten kijken wat we eraan kunnen doen. Een aanwezige deed verslag van de bijeenkomst... waarvan de inhoud nu dus openbaar is. Nou well, ja, gedeeltelijk. Maar het Vaticaan geeft geen commentaar. Het was een privéontmoeting. Wat is een woordvoerder? Vista. Na acht uur oud-parlementariër... Europarlementariër Joost Lagendijk. Over de ontwikkelingen in Turkije... spreken we hem dan over het bewind dus van Erdogan... en zijn reactie op de demonstraties. Met Marcel Oost. Uh, economic growth uh, deteriorates. Het kabinet 6 miljard euro extra moet bezuinigen. Ja, de opdracht is duidelijk, we moeten 6 miljard doen. Ik zou zeggen, Olly, ik heb een probleem. Reen blijft onverbiddelijk Dat ze het begrotingstekort binnen de 3% dienen te houden. I share the ambition. 3% zegt Olly Reen. Actually my ambition is to go to 0%. Mr. 3% als ik hem zo mag noemen. It's going to be hard enough to reach the 3%. Die 3% is ook al moeilijk. En toch moeten jullie 6 miljard bezuinigen. Ik denk wat dat betreft dat hij niet anders kan. Volgens mij moet het trouwens minstens 2,8 zijn. Radio 1. Maar het werkt natuurlijk eigenlijk niet zo goed. Het nieuws van alle kanten. Als ondernemer hebt u het waarschijnlijk te druk om lang na te denken over de risico's die u als zelfstandige loopt.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 Den Haag wil dat we zoveel mogelijk zelf gaan regelen. Krijgt iedereen straks nog goede zorg? Vanavond in debat op 2, kwart voor negen, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Sluit nu een zekerheidspakket van nationale Nederlanden af... en maak ook kans op een jaar gratis parkeren.